7 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Justitie hoeft de jongeren die een homostel hebben weggepest... uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn niet te vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De twee weggepeste mannen hadden het hof gevraagd... de daders alsnog te vervolgen. Het hof vindt dat politie en justitie niet goed hebben nagegaan... of er sprake was van strafbare feiten. Maar nu, een jaar later, heeft nieuw onderzoek volgens het hof... geen zin meer. De Homo Stel deed in 2009 en 2010 diverse keren aangifte van bedreiging en vernieling. Ze verkochten hun huis onder de marktwaarde om zo snel mogelijk weg te kunnen. De mannen gaan de staat, de politie en de gemeente Utrecht aansprakelijk stellen. Pieter-Jaap Aalbersberg wordt de nieuwe korpschef van de politie in Amsterdam. Hij leidt nu nog de politie in IJsseland. De huidige korpschef van Amsterdam, Welte, had afgesproken zeven jaar te blijven en zijn termijn zit er bijna op. Minister Opstelten heeft vandaag de namen bekendgemaakt van de korpschefs in de nieuwe nationale politie. Ze worden eerst aangesteld als kwartiermakers en, als de nieuwe politiewet in werking treedt, worden ze korpschef. In het nieuwe systeem komen tien in plaats van 25 regionale korpsen en één landelijke eenheid. Onder de elf nieuwe chefs zijn drie vrouwen. De bazen van Den Haag en Rotterdam blijven op hun plek. De Wereldhandelsorganisatie, WTO, tikt China op de vingers. Volgens de organisatie zijn de exportbeperkingen van Chinese grondstoffen tegen de regels van de vrije handel. Om de eigen industrie te bevoor bevoordelen, heeft China de export beperkt van negen ruwe grondstoffen. Die worden gebruikt in staal, aluminium en de chemische industrie. De prijs van die grondstoffen is daardoor opgelopen. Bij de WTO waren klachten ingediend door Amerika, de Europese Unie en Mexico. De WTO geeft die landen gelijk. China is sinds 2001 lid van de Wereldhandelsorganisatie... en moet zich dus aan de regels houden. Het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig, temperaturen tussen 21 en 23 graden... morgen en de dagen erna bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Nog viel op de A4 richting Amsterdam bij Dorp 2 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg 3 kilometer door een kettingbotsing eerder vanmiddag. Alle rijstroken zijn wel weer open. A13 naar Rotterdam tussen Ipenburg en Delft 3. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer.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 Zijn grootvader was de grote klassieke dirigent Willem van Otterloo... van wie nu een schitterende cd-box verschijnt. En zijn vader was de grote Rogier van Otterloo... dirigent van het Metropoolorkest... componist van de filmmuziek van Turks Fruit en Soldaat van Oranje... die net geëerd is met een biografie. En onze gast zelf is saxofonist, arrangeur, componist en toekomstig dirigent... Hier is Thijs van Otterlo. Uw presentator is Frenk van der Linden. Kijk, luister even, Thijs. Wow. Kijk, dit en, en dit. Kun jij nou de toonverschillen tussen die twee horen? Nou, dat glas, dat was een F. Dat was een F. Maar die, die, die schaar die had niet zoveel uh, muziek en in. zich. deze is. afstandsbediening hier? Wat is dat? Ja, je kunt, in het basregister kun je er een A van maken. Daar kun je een A van maken. Als je als... kwaad wil, ja. Absoluut gehoord je. Ja. Heel nauwkeurig. Ja, ja. Een soort uh, ja, inge, ingeboren kwaadje. Ja, ik weet het ook niet. <laughs> <laughs> Vinden ze dat leuk in de familie? Dat je dat allemaal zo genadeloos hoort? Uh, ik geloof het wel. Niemand die, uh, die er een probleem mee heeft. Ze uh, dus maken er soms ook wel handig gebruik van. Schrijf jij dat partijtje even uit? Want ach, dat, dat nummer dat ken jij toch zo goed uit je hoofd. En, uh, nou ja. Ja, nou, geweldig. en jou, jouw broer Bas, hè? Ja. die zegt... Nou is het raar dat, dat hij, als hij, als hij een sopraanzak speelt... toch soms een valse noot speelt. Ja, dat, dat kan. Alsof je dat zelf niet hoort. Doe ik dat? nee uh... Bas zegt maar wel. <laughs> uh, ja, nou ja, sopraan, dat is natuurlijk wel een... Als instrument, maar het hangt heel er erg af waar je, waar je je referentie vandaan haalt, denk ik. Het de, ligt aan de Bas. Keyboards en de Bas moeten ook wel op één <laughs> lijn zitten. <laughs> hey, en, en jouw soms, vader, wij Rogier van Otterlo, hè, werd door jou soms uh, verbeterd al, al, al, al, al toen je 12 13 was? Ja, dat, dat is een beetje, ja, dat, dat, dat is mythisch geworden. Maar het is inderdaad één keer gebeurd dat ik inderdaad gezegd heb, uh, het was een D en dat hij zei het is een S of andersom en dat het inderdaad mijn versie bleek te zijn. Ja. Dat is waar, ja. Laten we even luisteren naar wat jij zelf componeert. Miles Away. wat ze noemen een, een signature composition, hè? Ja, voor mij is het wel echt uh, iets waarmee ik als uh, ja, componist... een soort uh, van visitekaartje wilde afgeven van, uh, op mijn eerste cd. Van, uh, dat heb ik in ieder geval in huis. Ja, wat, wat voor stijl is dit? Hoe zou je dat zelf omschrijven? Uh, nou ja, het is wel uh, het is deels uh, pop, deels jazz. Maar uh, God, daar heet het dus al fusion. Maar dat is wel het modewoord tegenwoordig. Ja, alles is natuurlijk fusion als Waar het niet één soort boer, is. Kool en, en, en tiramisu door elkaar met een beetje en Je hebt ook fusion. Alles is fusion. Ja, het is, een, het is ook een, een stukje contrapunt. Want dat, dat die tegenstem met die zang en tegen die sax... dat is uh, volgens de regels van het uh, spel gedaan. Ja. Maar het is ook een tikje rock. Want in het midden is, is het, uh, ja, gaat het toch ineens uh, meer uh, eentonig en... en wat ruiger uh, aan toe. En in hoeverre kun je dat nou vergelijken met wat jouw vader uh, maakte vroeger? Uh, nou, wat het rockgedeelte betreft, helemaal niet. En uh, wat het contrapuntje betreft, uh, zeer zeker. Alleen was daar nog echt vele malen verder en preciezer en ja, herkenbaarder natuurlijk ook wel. En welke compositie is dit in... van hem? Alone at Last. Hoe oud was jouw ja, ja, ja, vader toen hij overleed? Hij uh, was uh, ja, net 46. En jij? Uh, net 14. Dus uh, lang geleden. Oog. We gaan met je praten over, over de stempel die dat wel of niet op jou heeft gedrukt. Uh, we gaan met je praten over het pistool van je opa. <lacht> oh. Ja, het een pistool. <lacht> ja, ik, ja dat ik, is wel zwaar. Ja, ja. Anders zal ik het je onthullen. En we gaan natuurlijk praten over jouw uh, muzikale bestaan. Uh, soms op. En soms zelfs even onder de armoedegrens. Uh, u kunt reageren op deze uitzending. www.radiokunststof.nl. En voor thuis is er natuurlijk ook de tegel. Um, als je het goed doet vanavond... Hè? Mm -hmm. althans in de ogen van componist uh, Tom America... dan word je een song. Een song? Ja. Tom America is aan een prachtig project bezig... op basis van interviews uh, gemaakt in kunststof. Okay. Hij luistert naar uitzendingen en, en plukt er soms iets uit en dan is hij in staat om dat op muziek te leggen en daar iets buitengemoois van te maken. Hij is nu is oh, ja, ja. ja, zijn tweede compositie <laughs> en dat is uh, ja, een, een stuk dat is gecomponeerd op basis van een interview dat uh, mijn collega had met uh, Kader Abdollah, de schrijver. Ja, dat is wel een mooie woorden. Ik mag nooit moe zijn. Ik mag nooit klagen. Ik mag, ik mag nooit moe zijn. Nooit klagen. Ik mag, ik mag nooit moe zijn. Ik mag nooit klagen. Dat mag niet. Dat mag niet. Ik mag nooit klagen. De schrijvers in Iran. In de dictatoriale landen kunnen, mogen niet schrijven, kunnen hun boeken niet uitgeven, ze hebben geen contact met hun publiek. Zijn. Ik mag nooit klagen, ik mag, ik mag nooit meer zijn. Nooit klagen, ik mag, ik mag nooit meer zijn. Ik mag nooit klagen, dat mag niet, dat mag niet. Ik mag nooit klagen. Dit is een unieke tijd. Kader Abdullah heeft de. Ge... Vrijheid van de Nederlandse democratie gekregen om te schrijven. Hij is. Hij is. Hij is een stem. Kader Abdullah is de stem van 70 miljoen Iraniërs. Kader Abdullah is de stem van Nieuw Gezicht Nederland. Kader Abdullah. Kader Abdullah heeft contact. En niet alleen contact. Maar Kader Abdullah wordt gelezen. Zijn boeken worden gelezen. Boom, die alleen appel kan produceren. En aan de telefoon de Iraans-Nederlandse rapper Kadel Abdollah zelf. <laughs> de rapper zelf. Ja. Goedenavond. Wat vindt u ervan? indrukwekkend. In, in ik bedoel, niet, niet de, de, het liedje, maar de Nederlandse democratie. De, ja, ik ervaar het. Ik, ik, soms voel ik dat ik in een uh, afzonderlijke, bijzondere planeet terecht ben gekomen. Ja. En, en, en mijn leven hier op dit planeet is kortestondig. En ik moet maken. En, en meteen. En straks is het afgelopen. En en daarom voel ik altijd een soort drang dwang, om te zitten, om te maken, om te creëren. Maar u zult ook wel moe zijn af en toe, toch? Uh, dat, hoor, dat hoor ik eigenlijk wel in die tekst ook klinken. Ik, uh, ik word zeker moe, maar ik ga hardlopen, ik ga wandelen, ik ga de schoonheid van het land en van mensen bewonderen. En ik ga naar muziek luisteren en dan weer, ik mag niet moe zijn, want uh, die, kijk, die vrijheid die ik nu heb uh, beschouw ik als, als, als, als goud, puur goud, dat ik in mijn handen heb gekregen. En ik voel, ik voel constant dat ik er iets moet maken. Iets, iets, iets. U, u bent eigenlijk een Calvinist geworden? Dat uh, kon niet anders als je onder die wolken in die regen woont. <laughs> en, de geest, en neem je de geest van de Hollandse koopman, koopman over. U moet zweten. Je, je moet... Je moet ik, ik heb iets moois... Ik heb, in dit land heb ik iets moois ontdekt. De mens, de echte Hollander, kan van niets iets groots maken. Kijk, neem, neem Philips als voorbeeld. Ze hebben van niets gewoon radio gloeilampen, scheerapparaten. Voor, eerst voor mannen en dan voor vrouwen. Nee, nee, heineken. Ze hebben van niets zo'n bijzonder drank gemaakt. Iedereen van wie het vrolijk van wordt. En die heb ik... Nou, dat is mooi. Dat is heel mooi om te horen. En, en, en er komt nog andere kunst uit Voort ook. Fijn dat u er even een toelichting op wilde geven. Ik dank u. Fijn. mooie af. avond, kader Abdullah. U bent weer terug in Studio De Smet, waar kunststof wordt uitgezonden... van de NTR, het dagelijks programma over kunst, cultuur en de wonderenwereld van de media... En dat alles op Radio 1. Ik attendeer u er even op dat dat mooie nummer van Tom America... wat u net uh, hoorde, uh, gratis kan worden gedownload... via onze site www.radiokunststof.nl En dan kijkt u even uh, bij de button. Cadeautje van Kunststof, zo zit dat. We gaan terug naar uh, Thijs van Otterlo, uh, De zoon van uh, wijlen Rogier van Otterlo, Dirigent, componist, uh, wat was hij allemaal wel niet. Zullen we even Rogier van Otterlo voor beginners doen... Uh, ja, nou ja. Hoe, hoe, hoe, zo, hoe zou je hem zelf tussen aanstekers samenvatten? Hij, uh, ja, God. <kijkt> hij kwam uit een, een, een, uit een heel muzikaal uh, nest. dus Met heel veel uh, klassieke muziek uh, als achtergrond. Maar hij was zelf absoluut uh, van zin om, om dat toch de muziek in te gaan... die in zijn tijd uh, ja, nou eenmaal uh, populair was. Dus jazz en later ja, meer poppy dingen zelfs. Dus die zijn even afgezet... En, en, de, tegen, tegen Willem van Otterloo. Tegen, he, de tegen de de dirigent Willem, de opa, ja. er van een dirigent in zijn tijd. En, uh, ja, ik geloof dat er zelfs een anekdote is... dat als uh, dit vliegtuig neerstort... Hè, dat zou Willem van Otterloo tegen Bernard Heitink hebben gezegd... Hmm. dan is de top van het Nederlandse dirigentendom in één klap weg. <laughs> ja, van die man dat was er zelfs een zoon. Ja, ja. ja precies. Ja. Nou ja, dat, dat, dat moet ook wel zo geweest zijn. hoor. Dus, nou, ja, dus het had de hete adem van, van, van, van vader Willem in zijn nek... En dus met, ja, met, die, met die componenten van klassiek en ook dat het licht heeft... dus al uh, hele unieke combinaties zijn gemaakt... en hele herkenbare uh, melodieën die eigenlijk, uh, ja, die eigenlijk heel veel mensen... ook bewust of onbewust al wel uh, kennen. Dus hij ja. is echt wel nou, nieuwe nou, weg wat te denken aan dat het wel zo'n beetje uh, tussen de oren zit, dat is uh, Soldaat van Oranje. Daar, daar laat ik zo nog even iets van horen, maar... Nog even wat jij signaleert: hè, dat hij aan de ene kant uh, ja, die klassieke muzikale erfenis meekreeg van thuisuit. En aan de andere kant aan, aan de lichte kant van het spectrum landen. Hij werd heel veel gedraaid door Willem Duis. Ja. En hij werd werkelijk uitgekotst door uh, jazzavantgardisten als Willem Breuker. Ja, ja dat is een mooi jaartje, ja. Er is een, een, een documentaire waarin Breuker het ook heeft... over dat mafioze zootje, hè, Pim ja. Jacobs en zo, en Louis van Dijk. En die spannen samen met de gebruikmaking ook van een grote platenmaatschappij. en De, de echte jazzmuzici, mensen als, als Willem Breuker, ja. die leden daar eigenlijk onder. Hoe, hoe, hoe, hoe lees jij zo'n strijd? Nou oh ja, het, het is ook altijd goed dat het naast elkaar bestaat... Um... Gekregen, ik heb het toen niet zo meegekregen, want ik wist niet beter... dan dat jazzmuziek ook gewoon de dingen was die mijn vader... ook met Metapolikers deed, natuurlijk die Big Band dingen. Dat was natuurlijk ook wel jazz met Piet Noordijk. Um, ja, nu, ja, het, het is een beetje, beetje haat en neid ook, denk ik wel. Uh, maar ja... Want die kampen zijn gebleven, hè? Ja, eigenlijk heel, ja. heel, heel versum Amsterdam. Um, ja, ik geloof dat het nu toch wel wat meer uh, onderhuids is of zo. heel is ook wel wat... Ja, ik weet niet, of ja... Als je het hebt over. De de ze, ze, ze, ze vissen niet uit elkaars vijver of zo, denk ik. Nou, Breuker zei wel: zij ze gaan hem met het grote geld vandoor. Voor domme. <ExcelKK _> yeah. no, ja. Nou ja, goed. Sommige mensen maakten het op het publiek, en andere maakten het vanuit zichzelf. Mijn uh, nou, vader, vader werd eigenlijk ingehuurd door degene die het voor het publiek uh, ja, maakte. En hij deed het volgens mij zoveel mogelijk uit zichzelf, maar natuurlijk wel. Laten we eens even Soldaat van Oranje doen en dat gelijk in het nu plaatsen. Want uh, het grappige is dat uh, de tune uh, van Soldaat van Oranje is nu wereldwijd uitgevoerd door allerlei verschillende or orkesten uh, ja, in Noorwegen, in, ja. in Duitsland. Uh, Ligt het toe, waarom is dat gebeurd? Uh, nou, de de, de, de, de, de, de cultuurbezuinigingen die, die Nederland nu treffen, dat. Uh, dat verhaal is de grens overgegaan. Meerdere mensen hebben toch wel een hoge, hoge dunk, hoge pet op van Nederland uh, hoe uh, de muziek met name zien uh, dan hier is, maar ik denk ook de andere takken van sport. En, uh, nou, die zijn er wel van geschrokken. Wat hier gebeurt nu? Ja. 200 miljoen eraf. En nog zo wat. Um, zoals gezegd op allerlei plekken uitgevoerd. Bijvoorbeeld in Hongkong. Um, onder leiding van Edo de Waard speelt de Hangang Philharmonic, Philharmonic Orchestra Soldaat van Oranje. <tied> heb ik uh, moeten opdraven om, en ook graag willen doen... om de kunst te helpen boven water te houden. Elke keer moest er wat af. Elke keer moest er weer een orkest weg, of twee orkesten. Of kleiner, of minder geld. En ik vraag, heb me altijd afgevraagd of dat echt ooit ophield. En het antwoord is natuurlijk nee. Uh, dat is duidelijk. Um, maar wat er op het ogenblik gebeurt, is een aanslag die ik in die 50 jaar... Dat ik nu meeloop, nog niet heb meegemaakt. Dat is zo ongelooflijk stupide en idioot. En uh, ik schaam me om in het buitenland te moeten, moeten vertellen en te proberen uit te leggen wat daarachter zit. Niemand begrijpt dat. En het is kaalslag. Ik vind het verschrikkelijk. En ik ben er honderdduizend procent tegen. Ja, ja, dat is Edo de Waard. En ik krijg de indruk dat hij boos is? Ja. Ja, dat, dat uh, hoor ik heel goed. En ik kan ze, ze worden wel, wel, de, wel plaatsen, denk ik. ik bedoel, uh, en hij, zeker, hij die al lang in, in het vak meeloopt. zegt dus is zelfs uh, veel meer gemaakt, maar uh, niet van dit kaliber. Oh. Ben, jij, ben jij ook boos omdat je zelf geraakt wordt... door deze bezuinigingen als jazzmuzicus? Uh, nou, is, zo zie ik het niet. Ik, ik, ik, ik vind me in een gelukkige positie dat ik, dat ik wel werk heb... wat buiten de cultuurpot uh, uh, valt. Wat maar doe je? Ik, uh, nou, ik speel nu in het orkest van de luchtmacht. Dus het uh, weliswaar binnen cultuurwerkzaamheden, maar God, het valt natuurlijk onder defensie. Betekent dus als de jongens en meisjes naar pakweg Koendoes gaan. En ze staan daar in militaire outfit op een klein vliegveld, uh, omringd door ouders met betraande wangen, dat jij daar staat te dirigeren? Nou, nu speel ik nog. Wie weet ooit dat ik dirigeer, maar laten <laughs> we niet op zaken vooruit lopen. Ja. Ik, uh, nee, ik speel daar saxofoon in het orkest. En. Uh, dat, dat zou zomaar kunnen, inderdaad, want uh, wij zijn wat dat betreft wel uh, lijfeigen van het leger. <laughs> dat is wat mooi. Hey, nou, vond ik opvallend dat je, dat je net uh, twee dingen deed. Je zat mee te dirigeren, ja, die klopt. handjes boven de tafel. Dat klopt. Um, als je de muziek wel goed uh, tot je wil nemen, dan uh, is het best om er maar gewoon echt tussen te gaan zitten. En ik kan de. Uh, kan gaan dansen of, of ik kan mijn hoofd gaan schudden... of, of in dit geval dirigeren, dat lijkt me gepaster of zo. En dan, dan, een van manieren is die, dan gaat die muziek ook leven, voor mij althans. Ja, fysiek echt. Ja, en dan weet je ook meteen, de website heeft een richting ook... en dan weet je of het goed of fout is, of het goed is wat ze doen. Zeg maar. En het tweede ding um, wat je deed, was zeggen uh, tegen mij zo half achter je hand... dit wordt er niet beter op als je er ook maar één noot aan verandert. Ja. <laughs> dat is ja. wel een ja. mooi zinnetje. Ja, het is, uh, ik weet het. Het is best wel karakteristiek geschreven. Toch ook wel de harmonie en zo. Af en toe een beetje richting jazz met die clusters bovenin en zo. En het is heel klassiek. Ja, het is misschien ook een tijdsbeeld hoor. Maar ja, ik denk dat het heel, heel precies uh, dit is. En ja. die, niet, uh, ik ga je nog uh, iets anders laten horen. En wel dit. Dus, uh, Michael Jackson uh, à la de Nederlandse luchtmacht. Ja, ja dat, uh, dat hebben wij neergezet de uh, afgelopen uh, half jaar. We, uh, we zijn er wel mee klaar, maar ik ben er dan behoorlijk uh, blij over. Zeg maar, vol van de rol van de gedaan Heb Wat was jouw hebben. rol bij deze uitvoering van Bad? Uh, ik heb natuurlijk op saxofone meegespeeld. Ik speelde alle stukken mee. En uh, ik heb het, uh, dit arrangement gemaakt. Ik mocht het helemaal. Uh, naar de hand zetten en dan moest het voor het orkest uh, interessant maken. En als wij, als wij een stuk dan voor zo'n show arrangeren... betekent dat dat we het 45 keer moeten spelen. Dus heb ik het het liefst dat, het na avond 45, dat het mensen het nog steeds leuk vinden ja. te spelen... niet dat ze het na vijf avonden uitkotsen. Nee. Dus, uh, dan weten we tenminste in wat voor traditie je staat... en hoe je die zelf vertaalt. Over dat arrangeren later in deze uitzending van Kunststof <laughs> uh, nog meer. Rogier van Otterlo, zoals gezegd, uh, componist, uh, dirigent... Um, hij is getrouwd ooit met zijn jeugdvriendin Julia. En vlak uh, voor de geboorte van de tweede zoon... Hè, al jouw uh, halfbroer raakte hij uh, verliefd op Willy Bakker. Um, ja. uh, net, na de ja, net na de bevalling kwam, kwam, kwam het tot die scheiding. En jij bent uit die relatie met Willy geboren. Ja, dat klopt. Ho hoe zag het gezinsleven er nou in de praktijk uit? Want dat is een gecompliceerde samenstelling. Uh, ja, nou, in het kort gezegd kwam het op neer dat uh, mijn broers... Uh door de week ze bij mijn moeder woonde in Naarden. En dat... Uh, dat uh, mijn uh, moeder ze dan ophaalde... Uh, vrijdagmiddag... en uh, ja. maandagochtend weer naar school ging brengen. Dus dat was... Uh, en het weekend waren ze dus bij ons. en uh, was het aanzienlijk minder stil in huis. maar <laughs> Ook alweer gezellig. Dus. En, en hoe ervoer jij Rogier? Uh, heel, heel dominant. Wel, uh, wel heel aanwezig. Maar ook op, kan ook op een hele leuke manier aanwezig zijn. Ik bedoel, als... als uh, als hij een goede dag had. En, ja, en hij, had, uh, hij maakte overal geintjes over. Ja. Dat was hem zo aanstekelijk. Dat hij uh, kon niet omheen. Hij, hij kon ook best, uh, best heel scherp zijn. Uh, nu over moet er mensen. gevoetbald worden. Nu moet er ontspannen worden. Let op moed. <lacht> ja, helemaal blijft was dit. Dat was wel echt heel... Dat ja, <lacht> was het niet. dwangmatig af. <lacht> ja. <lacht> ja, ik weet niet. Hij uh, had dat voor ogen. Hij uh, ja, was niet gewend denk ik, echt om heel erg veel uh, in, in de in de weg gelegd te worden, strobreed, dus uh, ja, dus hij deed. Maar ja, goed, je bent dirigent, je hebt soms honderd man voor je, hè? af en toe zelfs meer, en uh, die moeten naar jouw pijpen dansen. Dan, dan ben je thuis, schat ik, ook zomaar een beetje dirigent. Ja, het is wel heel gek, zijn als hij meteen uh, zijn schoenen uit moet doen en de aardappels moet snijden als je thuis komt. Nee, uh, ja, dat klopt. Ik denk dat hij dat ook wel... Uh, die, die houding zich ook wel een beetje, ja, wilde aanmeten, ook uh, daarvoor misschien. In hoeverre had hij dat van, van opa, van Willem uh, van Notterloon? Uh, die had het ook, maar volgens mij nog, nog veel erger. Maar ook in een andere tijd. Dus de, mijn vader was dirigent in de tijd dat je... ja, het eigenlijk niet meer samen kon maken om een orkest... als een, stoutje, een stout schooljochies uh, weg te zetten of, of te feestje te vernederen. Om dat deed opa wel, hè? Dat stond hij al onbekend. Hij zo ja, hoeheerde mensen. Ja die, kon echt, ja, die kon je leven echt zuur maken... En, uh. Nou, ik heb het nooit meegemaakt, maar die verhalen. dat... Uh, inderdaad. Uh, nee, dat, dat, uh, dat, dat, dat kon toen op een gegeven moment niet meer zo. Dus uh, een andere tijd. Nu kan het eigenlijk helemaal niet meer zo, merk ik ook. Ik uh, moet meer coöperatief uh, dirigeren. Uh, ja, weet ja. je wel. La, laten we eens even naar één compositie gaan. Uh, die de toets der kritiek in de ogen van opa van Motterloo door, uh, doorstaan kon. Uh, Rogier, jouw vader, heeft uh, München 74 uh, geschreven. Ja. Uh, nou. Willem van Otterlo streek met zijn hand over het hart, dit komt dan net. Dus heb je nou enig idee hoe Rogier dat ervoer? Dat hij ergens tussen de wal en het schip in dobberde. Hè? Dat grote publiek dat wilde die rondootjes van hem. die hij samen met Thijs van Leer maakte. En opa die wilde juist eigenlijk dat hij nou, klassieke muziek koos. En, uh, weer een andere partij wilde iets anders van hem. Het was op een bepaalde manier nooit goed. En hij zelf. Zelfs ja. Ja, zelf in de ogen van Jan Wolkers niet. Hè. Als er Jee, muziek precies. kwam hè, bij, bij, bij een boek van Wolkers... Nou, dan wilde Wolkers eigenlijk een echte componist enzovoort. enzovoort. Hoe, ja. hoe, hoe was uh, Rogier daaronder, denk je? Nou, ik denk dat die mensen die dat soort dingen beweerden... dat die, dat die daar weinig geduld mee uh, gehad zou hebben ook een, een Jan Wolkers inderdaad, heeft op een gegeven moment iets over gezegd... van, uh, Jan Wolkers, die schijnt mij niet te mogen. Dat is overigens heel wederzijds. <lacht> dat komt alleen maar daardoor. Ja. En je moest hem niet uh, als een voetveger als behandelen. Want dat, uh, dat deed hij ook niet met jou. En, en dat verdiende hij ook niet. Dus uh, ja, hij was gewoon uh, heel snel klaar met mensen die zo... Met maar hij deen. moet eronder hebben geleden. Er was een enorm project dat hij met Steve Gray deed. Uh, the Singer heette dat. Ja. Uh, in 1984 uh, uh, hij ging uh, een suite maken, drie kwartier, veertien losse nummers. Hij zou ermee gaan toeren en de omroepen trokken zich terug. Ja, dat is. Uh, waarom dat dan nou helemaal gebeurt, is, er staat wel iets over in de biografie dat heb ik ook wel gelezen. Uh, nou goed, dat is, dat is inderdaad gebeurd. En uh, nou, hij, was, uh, hij was wild enthousiast over het project. En, nou ja, en als hij er enthousiast over was... en zeker als het net vakantie was, ja, dan, dan, dan draaide dit veel uh, in ons bij zijn. Dus ik weet dat hij op een gegeven moment een uh, vakantie naar Frankrijk heen en terug... Uh, alleen maar de singer hebben gehoord. Maar, maar als maar, dat dan niet doorging? doorging. Uh, ja, waarom dat het niet doorging? Ja, dat... Nee, als dat dan niet doorging, hoe, hoe, hoe verwerkte hij dat dan? Uh, daar deed hij niet lang moeilijk over. Ik denk dat hij uh, op het moment dat het gebeurt dat hij geëxplodeerd zal zijn... Maar maar mag blij zijn, denk ik, dat ik daar niet bij ben geweest. En. Nou ja, goed, dan thuis meldde hij als een verdongen feit. En, uh, Door. Twee, drie dagen later moest je hem er echt niet meer over aanspreken. Want. Uh, het was iets van, ja, waar heb je het ja. over? Ja, hij, dat is maar over te zeuren. Hij, hij, hij <laughs> was sowieso nogal van de, van de af, afdeling dingen wegduwen en zo. Want toen, toen hij ziek werd, hoe ging hij uh, daarmee om? Dat kon hij moeilijk accepteren. Uh, de eerste keer dat hij ziek werd, was hij, uh, denk ik, 41. En uh, nou, dat was helemaal een schok vanuit het niks. Want hij uh, ja, had altijd uh, alle sporten gedaan en altijd heel uh, fanatiek en, en fit. En, uh, dus dat was echt zoiets van, uh, wat gebeurt hier, have je shit? Uh, wat had hij? Uh, hij had uh, longkanker. Een en Dat is dan, zo, ja, dat is dan uh, uitgezaaid op een gegeven moment later naar zijn, zijn hart. Eerst is dat goed behandeld. Uh, tenminste is dat zo goed mogelijk behandeld in 1983. En nou, drie jaar later uh, moesten we controle. En op een gegeven moment zagen ze dat het toch iets niet goed was. En uh, ja, drieënhalf jaar later bleek dat het toch teruggekomen en uitgezaaid uh, te zijn. En ja, toen wisten ze eigenlijk wel dat het, uh, ja, dat het een gelopen race was. Dus daar moest we vrij snel aan... hij ontkinderde dat geloven. Hij, hij bleef naar het Metropoleorkest Orkest gaan en dirigeren. En, en, en de leden van het orkest hadden zoiets van... Joh, ja, is, uh, ja uh, kun je niet bij de thuis blijven? Dit kan gewoon niet meer. Ja, dat klopt. Ik denk dat hij dat zelf gewoon niet, uh, niet, niet wilde, dat wilde inzien. Ten meer het alternatief ook natuurlijk voor hem uh, niet uh, rooskleurig was. Want dan ben je thuis en dan wacht je tot je dood gaat. Uh, hij wilde nog zoveel. Hij kon nog zoveel. Ja. Hoe was het voor jou? Uh, dat was een moeilijke tijd. Want uh, nou ja, goed, ik, ik was natuurlijk zelf ook nog maar in ontwikkeling. Of nog maar 13, een beetje 12, 13 toen dat echt. Uh, Mis Begon te gaan. En uh, ja, ik, ik moest me een beetje, beetje, ja, een beetje op de vlakte houden eigenlijk thuis. Liever niet te veel last van mij op dat betreft. Ja, Je was, ik, was wel al druk met muziek in de weer. Toen was er wel begonnen saxofoonspelen, ja. Om ja. twaalfde. 12 en uh, nou ja, daar heeft hij ook nog wel uh, aan meegedaan. Hij speelde natuurlijk wel uh, toetsen en wel achter in het huis zo'n opname recorder. En uh, nee, we hebben echt al samen opnames gemaakt en uh, hij moedigde dat vreselijk aan. En uh, ja, mijn broer die uh, al drumde, die was toen ook uh, pasgitaar gaan spelen. Dus toen uh, konden we samen, uh, ja, ze eigenlijk ook heel makkelijk. Uh. Was hij enthousiast over, over de manier waarop je zak speelde? Uh, ja, dat liet er mij niet van merken, maar hij had wel een keer gezegd in een interview, uh, dat hij een opname laten horen en toen zei hij erachteraan van een speelde toen pas twee weken een natuurtalent. <laughs> dat, uh, en dat citaat dat, dat zit nog in, in de voorste kwap in je hoofd, hoor ik al. Zul, zullen we even een inspiratiebron van, uh, van jou laten horen? Dat is goed. We hebben hem opgespit uit de analen. David Sanborn... Heeft hij Sanborn? Uh, voor mij uh, ja, is echt de, de, de, de aansteker geweest voor mij om saxofoon te gaan spelen. Uh, ik vind het een soort combinatie van uh, heel jongensachtig uh, spelen, maar ook wel weer heel, heel zuiver en heel uh, helder geluid. Ja, en, en gewoon uh, melodisch ook heel aansprekend. Uh, eigenlijk heeft hij een heel beperkt. Uh, Vocabulair als speler, hij, hij, ja, hij val, vervalt alles in zijn likjes. Ja, maar toen hij maakt zo. eigenlijk altijd dit, toch? Ja, <laughs> ja, ja, ja natuurlijk. Dat is, als je alles tijden bij elkaar vergelijkt, dan is hij echt... Uh, ja, nou, dit is het al zo'n beetje. Wel, <laughs> ja. Ja. Hey, nou, ja. nou is het wonder dat je noemt, het woord jongensachtig Dat, dat jij het, het echte plezier in het spelen als een jochie pas, pas de laatste vijf à acht jaar hebt. Ja, dat is het. Het is niet helemaal waar, want ik had het, ik had het ook wel meteen... Uh, toen ik begon te spelen op mijn twaalfde en uh, tot mijn achttiende... gewoon, uh, zeg maar, het conservatorium. En, nou goed, toen is er wel even een soort dipje ingekomen, denk ik. Uh. Van een jaar of <laughs> Ja, Waarom? Uh, Wat was dat voor dipje? No? Nou, in het begin... Ja, Piet Noordijk was, was een goede leraar. Dus dat, heb ik, dat, dat was het probleem niet. Dat Piet was, Noordijk? Was, ja. Uh, ja, de oude bekende van ons ook. en uh, Op zich, daar, kon ik, daar had ik ook wel heel veel... Uh, Wonnen je voor, een manier van spelen, dat wilde ik eigenlijk ook allemaal uh, leren. Maar ik moest al wat omschakelingen maken. En dat, uh, dat ging wel met pijn en moeite gepaard en hard werken. En het was wel een beetje onder het stof duiken... om misschien ooit een keertje weer boven te komen. Maar ik stelde me heel uh, leergierig en nederig op. Dus dat, uh, dat zit in mij. Maar op een gegeven moment moet je vaststellen... dat je er amper een cent mee bedient. Um, even kijken. Ja, nou, dan zeg je... Uh, dat is me... Mijn... <laughs> Dat heb ik pas ontdekt, ja, dan ben ik een laadbloeier... dat heb ik ontdekt eigenlijk pas nadat ik het weer leuk begon te vinden. Dus uh, dat is laat echt een beetje de laatste uh, tien, acht jaar of zo. Dat, nou, ik, dat, dat... lijkt me helemaal een wonderlijke ontdekking. Dan, dan heb je het op een gegeven moment... en dan, dan moet je vaststellen dat je er niet te min... Uh, ja, net de armoedegrens mee overstijgt. Klopt, ja. Ik had het, uh, ik had het anders gezien toen ik uh, muziek ging doen. Dat was eigenlijk nooit in mijn hoofd een optie geweest... of ik misschien iets anders uh, kon gaan doen... Ik speelde gewoon saxofoon en ik was, uh, ja, was er bezeten van. En ik speelde, ik maakte ook altijd liedjes. Eenmaal sinds ik speelde vanaf mijn twaalfde of zo. Dus uh, ja, dat, dat, dat ging ik gewoon doen en uh, ging ik ging gewoon beroemd worden en uh, rijk, weet ik wat. Dat hoorde gewoon allemaal bij. Ik zag het muziek, de muzikanten bestaan niet als een uh, ja, vechter voor iedere cent maar ja, zo of was centimeter. dat is ook. Ik bedoel, ja, je vader had uh, contracten van 100.000 gulden per uh, LP bij, bij CBS. Ja, ja dat. Uh, ja, dat is het bedragen dat, dat hoor je dan eigenlijk pas als je dat boek leest. Maar inderdaad, maar je, de levensstijl die we, daar kon je het ook wel aan aflezen. We waren niet verwend met uh, materiële uh, gewinnen, We uh, kregen niet dure kleren. Altijd vaak uh, de afdankertjes van de vorige of, uh, of nog erger. Maar uh, wel, uh, wel de reizen, de vakanties enzo die we hadden. Dat, dat, ja, dat kon natuurlijk niemand ons navertellen. Uh, zes weken dan uh, Frankrijk, uh, Spanje, Portugal, gewoon een hele reis maken. Gewoon, uh. Eigenlijk gewoon alles doen wat je, ja, wat je ja. kunt. En dan, dan en dan moet je zelf Relaxen. knokken om te overleven. Wat voor combo's had je zoal? Je hebt verschillende gezelschappen geleid. Ja, ik... Uh, kijk, ik, ik, ik had, mijn eigen bandje had ik ook net uh, opgericht. Met, tijdens van ontwikkeling Quintet In 2004 gedaan. Um, ik speelde heel veel... Uh, nou ja, aan, aan verwanten, met vrienden en zo. We speelden heel vaak ook op sessies en zoiets. Dus we... we we zochten elkaar veel op. Uh, eigenlijk in gewoon waren en partijen dus. Uh, nou, dat zeker hadden we ook. Dat was, uh, ja, maar dat is meer het commerciële, maar ook het jazz gebeuren, dat was meer het sessie gebeuren. En uh, uh, voor de rest had ik dus een tijdje het, het Rogier van Otterlo uh, projected. Dat, uh, dat heeft eigenlijk met name misschien wel het plezier en spelen teruggebracht. 2003, want uh, dat is met de jongens... Uh, ja, Rijngoud, Erwin Hoorweg, Rolf Delphos. Dus bij een club, gemaakt. Ja. Ja. ja, en daar hebben we dan een soort theatertuurtje van... Nou ja, 10, 12 optredens. Maar dat was heel leuk. Die, die jongens hadden die muziek van mijn vader dus uh, gearrangeerd. Dus vandaar het Rogier van Attenlo project. En we zo'n we zo, zo, zo zo week als deze week... Hè? Dan ben jij bijvoorbeeld te vinden bij het Brabants Orkest. Ja. Wat doe je daar? Um, nou, mijn vrouw die, die, die, die speelt, die cello, dus dat is... Uh, Denk ik de link. En uh, de afgelopen maand uh, heb ik het orkest vaker gezien dan uh, mij. Of of menigheid weet ik veel misschien wel lief is. Hoezo dat? Nee, ik ben echt uh, ja, wel kind aan huis geweest... qua, qua schrijven en, en dingen helpen organiseren. Uh, ik, heb, uh, maar ik heb vorige week dus het, het arrangement van Summertime uh, uh, geschreven... Waar, uh, wat ze met Cas Lux hebben uitgevoerd uh, afgelopen weekend. Even, even zingen thuis, doe het zijn manier manierig of gewoon dat Summertime? Ja, eerst, eerst, eerst gewoon Summertime, als de classic. Summertime, and the living is easy. En Kars, hoe doet Kars het? Fisher jumping, and cotton high. <laughs> dat schrijf je dan? Nou, ja, goed, ja, echtgenoten... Uh... Speelt daarin. Het ziet allemaal heel erg um, wonderlijk in elkaar. Want hoe, hoe zat dat ook alweer met de vader van jouw echtgenoten? Ja, die speelt ook cello. En die heeft weer gespeeld? Met uh, zowel uh, mijn opa als mijn vader. Ja. Dus allemaal ja. fantastisch uh, hoe, dat, <laughs> hoe dat in elkaar uh, steekt. Nou ja, ja. Jij ja. hebt met je echtgenoten een, een protestlied geschreven tegen die bezuinigingen. Ja, ja. Wat voor soort lied? Um, het. Uh... Nou, het moest iets uh, hebben wat uh, herkenbare herkenbaar vrijheid had gewoon om mee te zingen, maar tegelijkertijd moest het met klassiek te maken hebben. Dus vrij snel werd, uh, werd het een variatie op de bolero. En, uh... en dat klinkt zo. Ja. ja. ja. Ik was van de ziel, het stof van het dag is bestaan. Dat het rechtse kabinet geen ziel heeft, is niets nieuws onder de maan. Want de zon schijnt niet, ik voel alleen de harde druppels van de regen. Dus je weet het, daarom is het de Brabants Orkest Het protest hier tegen. Brabant verdient 20% van het bruto nationaal product. En we krijgen maar 2% van cultuur terug. Dus achter onze rug is dit niet de verhouding. En als orkest hebben we ons al lang bewezen. Maar we hebben deze steun toch echt nodig om te kunnen overleven. Wij willen door, maar het geld is er niet voor. Brabants Orkest, wij zijn een perfect team. Niet voor de massa, niet voor het geld, niet voor de kassa, dat is uitgeteld. Ja, kun je toch? Ik heb wel me het wel me gezien. Ik, en ik, en ik het in de de rij stond. het meeste gezien. Ik heb het meeste gezien. Ik heb het is gezien. Ik heb het meeste gezien. het Ik haat het meeste gezien. Ik heb het zonder kennis, als kennis dus zaken, ons lot overlaat. Wat is Ja, heel goed. Ja, het is echt, hoor. het is <togelijks> het het echt. Zo het hier. Hey, Thijs <togelijks> van Otterlo. Dat, dat Brabantse orkest is nou juist een van de weinige orkesten... waar eigenlijk niet zo geklaagd hoeft te worden, toch? Redelijk gespaard komt uit die bezuinigingsgolf. Uh, nou, ik, ik weet niet hoe je dat, waar je dat vandaan haalt. Omdat uh, vorige week misschien uh, wat extra geld naartoe uh, zou gaan. Ja. Maar uh, ja, dus zo'n orkest heeft een bepaald uh, kostplaatje. En ook met die nieuwe uh, uh, nou ja, toezegging... Ja. en die moet dan is onder voorwaarden dat ze echt een uh, goed plan presenteren... Maar dan komen, zijn ze er nog niet mee. Uh, ik vind wel dat ze natuurlijk echt, uh, echt moeten zoeken naar, dan, naar die paar ontbrekende, noem maar even, stuivers. Maar uh, het is wel iets meer dan dat. Ja. Uh, maar, maar ja, dus het is, ja ik denk dat je zo'n zo orkest moet je zien van of, uh, of helemaal uh, bewaren of, of, of, of niet. Ja, een soort half... Uh, of kaas kaasgaaf idee dat dat. Dat uh, ja, je eigenlijk alleen nog. Uh, de, de, de, ja, de semi-kamerorkestachtige composities kan gaan uitvoeren. Precies, maar ja. de achtste van kan dan even niet meer. Natuurlijk. Nee, dat klinkt in ieder geval niet of zo. Ja. Dus, dus ja, nee, ze. ze ja, de, de, de, de, de dreiging is serieus. En, uh, ja, we, ja, ik weet het echt niet. Dat is wel. Uh, we nou, houden het maar een beetje in de gaten, zeg maar. Ja. <laughs> maar we dachten, nou, moeten we even iets doen... dat iets anders is dan alleen maar om aandacht te schreeuwen... maar gewoon iets, uh, iets ludieks. Ja, ga, gaat dit ten horen worden gebracht in Den Haag? Of wordt het op de regionale zender uh, gedraaid? Of whatever? Nou, er wordt, behalve dat filmpje zelf... wordt er voor weinig live met dit, dit specifieke stukje nog gedaan. Ze dus we hebben wel de, de Bolero uitgevoerd of het Brabantlied. Uh, maar dat, dat, nou, dat zijn dan dingen die hebben ze op... Uh, op uh, partituur en dat kan kan met het hele orkest spelen. en hebben ze ook geen zanger en rapper voor nodig. Dus Dit moest gewoon een keer gemaakt worden en een keer gedraaid worden. Ja, ja dus het blijft misschien wel bij deze opname. Het zal wel leuk zijn En thuis, laten we uh, nog even langer stilstaan... bij die, die grote klassieke orkesten. Uh, opa Willem van Otterlo was zoals gezegd... een, een hele grote meneer die, die dat deed. Er is een zevendelige cd-box uitgekomen met werk van hem. Wat staat daar zo wel op? Uh, ik heb het nog niet zo lang bezit, maar ik heb wel de dingen gezien als uh, uh, Smetana en uh, Frank. Uh, ja, de zevende symfonie van Broeknaar staat erop. Ik zag de vijfde van Beethoven erop staan. Maar ook Weber vond ik interessant. Uh, ja. ja, dat klopt. Dat is ook, ook de, die. Die periode, dat, dat, dat, ja, dat zat hem ook echt... Dat, ja, dat, toen was hij er ook echt ongeveer. Hè? Dat, dat is actuele man dat dat betreft. Uh... Ik heb uh, alles gedraaid de afgelopen dagen. Uh, verrassend hoe fris die uitvoeringen zijn. Ja. En Ik vind ook de opnamekwaliteit eigenlijk behoorlijk goed. Want hoe oud is die muziek? Uh, de opnames die... Uh, ja, Ik zag uh, het jaartal als 1953, 1963 ja. uh, staan. Ja. Nou, is echt behoorlijk goed. En jij hebt iets uitgekozen, welk stuk? Ja, ik heb van de Broek naar Zeven heb ik het langzamer tweede deel. Broek naar Ala Willem van Otterlo. Willem van Otterlo was een pilaar onder het Nederlandse muziekleven van de vorige eeuw. Dat schreef uh, Michiel Spel in het NRC Handelsblad... naar aanleiding van uh, de biografie uh, over Willem van Otterlo, Gemaakt door Niek Nelissen. Dan heeft ze een hele mooie alinea. Over het leven van dirigent, componist, cellist Willem van Otterlo: zou je een gelikte Hollywood-biopic kunnen maken. Zijn liefde voor snelle auto's, zijn overspelige natuur... de passie voor goede wijn en schilderijen... en de botsing van vormelijkheid en autoriteit... met de veranderende mores van de jaren zestig en zeventig. En dan ook nog een rode draad, de vurige liefde voor muziek. En die maakt dat je van Otterlo, ondanks zijn vormelijkheid en zijn ontrouw... sympathiek gaat vinden. Omdat hij zijn Porsche soms stilzet om naar de radio te luisteren... en omdat hij kort voor zijn dood nog moet huilen van ontroering en van ontzag als hij bladert in de partituur van Beethoven's negende symfonie... een werk dat hij dan toch echt nood voor nood kan uittekenen. Ja, ja. Zo'n man, hè? Die worden niet meer zo gemaakt. Nee, ik, ik denk meteen dat, dat denk ik meteen ook zo. Het is uh, echt zo, de, de tijd nemen ook. Uh, Zo'n intens uh, persoon inderdaad. Uh, zo grondig, echt zo, ja... Van naad, echt helemaal... Uh, wat maar, maakt hem nou zo goed eigenlijk? Kun je dat horen? Nou, dat vind ik lastig om te zeggen, hoor. Kijk, dat orkest is ook heel goed, hè. De Wiener Symfonieker. Nou, moet je klungel zijn, hè? als je dat ja. uh, na een slechte uitvoering dirigeert. <lacht> uh, ja. Maar er is iets specifieks aan, aan de manier waarop hij het benadert. Um, ja, ik denk dat sowieso dat hij hele hoge eisen had uh, uh, aan de zuiverheid van het spelen... en dan maar ook uh, de, de, de, de eensgezindheid, waarmee een hele groep dan... Uh, speelde. En ik denk dat hij ook heel goed de emotie over kon brengen. Zowel misschien in het interpreteren dat hij het uit kon leggen... als uh, vooral ook tijdens de uitvoering gewoon echt... Uh... Ja, terwijl werd gezegd over hem dat hij technisch eigenlijk niet goed uh, dirigeerde. In de klassieke wereld stond Willem niet bekend als in dat opzicht goede dirigent. Het was heel lastig spelen met Willem vliegend voor het orkest. <laughs> Ja, hij maakt een paar grote zeepslagen zo. en ja. Ja, Dan zijn ze op een gegeven moment van... Nice, de hand weer je omhoog is... Bij, net voorbij zijn derde knoopschaatje, dan, ja. dan moet je inzetten. Of zo. Dan is de tel eigenlijk. Ja, dus, dus je weet als orkest niet precies waar je zijn moet. Want hij geeft dat heel breed aan. En jij moet eigenlijk uit dat brede gebaar het moment kiezen dat je inzet. Ik zou het lastig vinden als ik even een zou invallen. Maar uh, ja, als ik tussen zou zitten, dan zou ik het vast al uh... Maar dit werd ook wel gezegd over jouw vader, over Rogier. Hè? Ja, ik denk, ik denk dat hij... Uh... Was ik heb wel eens ook wat fragmenten teruggezien. En ik denk, ja jeetje, nu maakt hij wel heel veel gebaar inderdaad, voor hetgeen... wat hij eigenlijk misschien die mensen wil laten spelen. Dat, dat, dat kan vele malen eenvoudiger. Uh, maar ik weet niet of hij daar echt... Hij heeft misschien wel wat les in gehad, maar niet uh, nee, ze Nee, hij dirigeerde op charisma. Ja. Nou ja, mijn vader die kon wat dat betreft naar de strijkers... een kop trekken van... De... <lacht> dit, kan je, dit kan alleen maar mooi. En dan keek je zo aan, ja, Erne Ola, die kan dat dan beamen, die was dan de aanvoerder van de strijkers. Ja, die, die, die zegt dat ook in die documentaire over ja, Rogier. Dat ja, dat je werd minstens meer zo... verleid door Rogier om het goed te spelen. Eigenlijk wel, ja. Het is wel toch een hele sterke interactie. Ja. Dat verleiden, daar, daar kunnen ze wat van in de familie. God. Ja, ik bedoel, nog even opa. Hè, dat, uh, ja. Een huwelijk zou hooguit zeven jaar moeten duren, vond hij. Vandaar vier echtgenotes uiteindelijk. Hij had erotische spanning nodig voor zijn werk als kunstenaar. duidt een naaste medewerker. Hmm. Uh, maar dat doet natuurlijk allemaal helemaal niks af aan de treurnis... die zijn uh, eerste echtgenote Liesje uh, ervoer. En de, tijdens de huwelijksreis, let op, hield zij vast rekening met die ontrouw. Oh jee. Want dan regelde ze, gegeven smans natuur, naast het tentje... een ander tentje voor een snoezig meisje. Dat is echt waar. <lacht> <Sorry>. <lacht> maar ja, goed... Hij was de tijd verrijd. Ah, nou ja, jouw vader, Rogier, vond het altijd heel vervelend om met hem vergeleken te worden, ook in dat opzicht. Nou, ja, dat, dat zou ik ook niet leuk vinden. Gelukkig, uh, gelukkig is mijn vader niet, uh, staat niet zo bekend. Dus, uh... Nou, één keer gescheiden. Hè? Hij is wel een keer gescheiden, ja, dat, uh, dat klopt. En natuurlijk, uh, ja, nou ja, god, ik ben ook een keer gescheiden. Nou ja, dat vond ik fascinerend. <lacht> ik kwam nota bene op pagina privé jaren geleden een stuk over jou tegen. En daar uh, stond geschreven uh, over de cd-presentatie van Miles Away. Hè? Het nummer wat ja. wij allemaal aan de kop van de uitzending draaiden. En daar, daar zeg jij, ah, tegen pagina privé Thijs, dat heb je echt gedaan. Ik heb mijn huwelijk in gevaar gebracht door verliefd te worden op een ander. En dat ja. heeft in deze fijne tijd met die nieuwe cd... nota bene tot een voorlopige breuk geleid met mijn vrouw. Ik ben nu het huis uit en woon alleen op een zolderkamertje. Ja, ja, ja nou dat, was, dat voorlopige dat is al een blijvende breuk geworden. Inderdaad, uh, ja. Oh, ja, ik, ik, heb, ik heb gewoon gezegd dat ik, dat ik de fout heb gemaakt door dat te doen. Of zo, maar dat, ja, dat Verliefd worden, het is, is, is gewoon anders. Ja, ja dat ja. is natuurlijk gewoon gebeurd. En uh, ja, ik vraag me af uh, wat er anders gebeurd zou zijn. Ik denk dat het toch een teken was dat het huwelijk uh, voorbij was. Dat, dat, dat er. Uh, ja, en daarbij was de spanning op dat moment heel groot natuurlijk... omdat ik uh, heel erg naar die CD-release uh, aan, aan het toewerken was... en echt al uh, een jaar of een half jaar niks anders was aan het doen... dan alleen maar uh, mm. naar die, die ene bewuste zondagmiddag toewerken. Van die presentatie. Dus de boog was zo gespannen. En als je dan twee weken voor die presentatie zelfs je huwelijk uh, valt... Hè, dan kun je ook niet, uh, niet opgeven en ineens en uh, zeggen van jongens, het gaat niet door... Dat, uh, Wat er is er dat toch op... voor dat, dat de kunstenaars dan... Uh, daar ze willen harmonie brengen, letterlijk en figuurlijk, met hun muziek... en ondertussen valt het persoonlijk leven aan gerustlementen? Ja, dat kan ik niet verklaren. Um, ik denk dat je... Dat ligt me net aan welke relatie je hebt, of het, of het inderdaad harmonieus is of niet. Ja. Uh, ik denk dat... Uh, ja, ben je wel dat... gelukkig geworden daarna? <laughs> ja, ik, ik ben nu eigenlijk in uh, een nieuwe relatie en ik ben opnieuw getrouwd... En, uh, en je maakt gewoon geen nieuwe cd meer. Uh, <laughs> dat was gedacht. Dat het gevaarlijk was. Ja. Maar ja, Saskia wil toch dat ik het Saskia lied een keertje wil opzetten. Dus het Saskia lied? Het zal toch wel moeten gebeuren. Wat is dat, het Saskia lied, voor blijkbaar de, de vrouw die Saskia heet? Nou, dat is de bellet die ik vorig jaar geschreven heb. Hmm. En uiteindelijk op ons huwelijk voor het eerst heb uh, te horen gebracht. Oké, okay, nou daar, dan zou ik ook zeggen, als ik echt genoten was... kom op met die cd en ik wil erop. Ja, ja dat mag ik mooi meespelen. Hé, hey, wat komt er op jouw uh, tegel, Thijs van Otterlo? Daar ligt de, de tegel en ja, we willen een wijsheid voor de wereld van jou. Oh ja. Wat heb je bedacht? Wat heb ik bedacht? Um... Wat was het ook alweer? <lacht> Dat je broer een betere componist is, Bas? En dat hij daarom al die muziek voor de films van Rob Hauer en zo heeft mogen maken? Nou ja, om dat op een tegel te gaan zetten. Nee. <laughs> nee. Ik, uh, bedankt voor je tips. Ja. Voor je <laughs> <laughs> um. Hij zegt trouwens dat jij een betere componist bent. Zeker technisch. Oh. Nee, dat, uh... Af. Ik vertel dat ondertussen dat na achter Margreet Rijntjes... Uh, natuurlijk te horen is op deze zender, na Kunststof. En zij praat met uh, reclasseringsmanager Rob Klein... over de aanpak van delinquente meisjes. En zij uh, heeft ook een gesprek met wetenschapper Jeroen Geurts... over zijn passie voor hersenonderzoek. Nou ja, 37,5 seconden, Thijs, voor uh, het abacadabra volgens jou. Mm -hmm. Ja. Och. <laughs> Knerp. Het leven. <clears throat> het leven. Het leven. Ja, ja, wat zullen we nou toch eens doen? Ja, te, te. Kijk, Cellatonkie uh... ja, van de muziek. Nee. Ja, nou, ja. Ja. Ja, nee, als muzikus had het gekund. Ja, te, je krijgt pas stress als je het idee hebt dat je iets had moeten doen. Je krijgt pas stress als je het idee hebt dat je iets had moeten doen. nou Ik weet niet of het geschikt is voor een baanbrekend filosofisch werk. Maar bedankt. <tie> en morgen zijn we er weer. Dag. Ja. Dank meneer Van Otterlo. Dit was aflevering 2307. Morgen spreken wij over het leven met journaliste Marjoleine de Vos. Tot dan. Radio 1 in stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Aan het einde van elke Radio 1-toerdag.